Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad is door bijna iedereen verlaten... zegt de directeur tegen Al Jazeera. Alleen hij is met een klein deel van het personeel en enkele patiënten achtergebleven. Vanochtend waren er berichten dat iedereen in het ziekenhuis door Israël... zou zijn gesommeerd om snel te vertrekken. Die berichten werden door Israël tegengesproken. Wel zou er op verzoek van de directeur een veilige route zijn gemaakt... waarlangs mensen konden vertrekken. Vervolgens kwam de evacuatie op gang...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 Bij een concert van Taylor Swift in Brazilië is een fan overleden en zijn op veel mensen flauw gevallen. Het is extreem heet in Brazilië. Een vrouw bezweek vlak voor het concert. Volgens Braziliaanse media raakte tijdens de show zo'n duizend mensen onwel. Moesten ze overgeven of vielen ze flauw? Swift stopte zelf even met zingen om water uit te delen. Ze schrijft dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Sinterklaas is weer in het land. Hij zette rond half één voet aan wal in Gorkum. Langs de route en bij de kade stonden duizenden mensen in de stromende regen... om te kijken naar Sinterklaas en zijn pieten. De gemeente Gorkum rekende vooraf op zo'n 20.000 bezoekers. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas vanavond wordt het weer droger. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking met vooral morgenmiddag weer regen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 12 graden.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 Man. En een dagboek met een slof en een turbo compact discord waar mijn meestal van ik, ik wil een computer en een huiswerkautomaat automaat. Hoe ik kleine witzen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot. en hij wordt groter, hij valt bijna uit elkaar. Ik toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin. Ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks bankbiljet te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan is terug bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Ja, het is maar dat te het weet, Benno. Goedemiddag trouwens. Ja, heel ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou, als je dat maar onthoudt. Nee, een mm -hmm. lekker beginnen hè. op zaterdag. In de stromende regen. Ja, de dus Sint had er mm -hmm. ook moeite mee in uh, Gorgum. Oh, me. Zielig, oh. hè, voor die kinderen. Ja. ja, vind ik altijd zo zielig. Nou ja, in ieder geval hartelijk welkom bij Zandwoord op zaterdag met Rob Harms. En ja, goedemiddag ja. en uh, Benno ook. Dat is mijn naam. En we gaan uh, vanmiddag een zeer gevarieerd programma. Het is echt uh, nou uh, kommer en kwel gaan we het over hebben. Het wordt een heel gezellig programma. Ja, die onderwerpen. Ja, die onderwerpen. Oh, hoe kom je daarbij? Ja, ja, ja, Dat is allemaal persberichten die krijgen wij toegestuurd. Zoals uh, van de Dela over een nationaal onderzoek naar de dood. En uh, morgen is er een, um, een boekpresentatie over femicide... Um, daar, die, dat is het volgende uur. Uh, eens even kijken. Maar we beginnen met, uh, uh, met krachttraining. Ik ga het straks hebben met Walter Vendel over krachttraining. En dan naar aanleiding van allerlei berichten afgelopen week over uh, Nederland beweegt steeds minder. Uh, allemaal diabetes en uh, uh, leververvetting. dat was vanochtend in het AD. Dus, um, ja, en wat kan je er vooral tegen doen? Hè? We ja, goed. we hebben toch Nederland in beweging? We hebben het. Ja, uh, met Barbara, Barbara. Barbara. Ja. Barbara Roor. Ja, die was nog live bij ons in de uitzending. Uh, maar goed, wij praten met Wandel Vendel. Hij is van 420. En daar, um, daar gaan, die gaan we straks bellen uit uh, Studio Hattem. Ik <laughs> kijk hoe daar het weer is. Uh, dus, uh, na Wandel, uh, na Walter komt dan inderdaad ook het, uh, het weer. Goed, dat doen we het eerste uur. En jij hebt natuurlijk lekkere muziek bij. Uiteraard, dus uh, blijf lekker luisteren. En uh, ja, het weer, uh, ja, het is een beetje treurig. Normaal gesproken schijnt de zon als uh, Benno en ik op de radio zitten. Maar uh, helaas, vandaag een uh, regenachtige dag. van de Zandvoortse Radio. gaan uh, ervoor zorgen dat je deze zaterdag doorkomt. Ja, gaat vertaal maar het weer. Nou, het zit niet mee. Maar wat vandaag, niet, uh, wat vandaag valt, dat uh, valt morgen niet, uh, Beno. Nou, inderdaad. Want dan hebben we natuurlijk de intocht van uh, Sinterklaas uh, hier in Zandvoort. Oké, okay, gezellig. Ja. Ja. Zeker, vanaf 12 uur komt hij aan bij de rotonde. de if you're ready, come go with me. En dat brengt ons bij krachttraining, Benno. Ja, ja, ja. Even nog een... Uh, hoe was het? Nou ja, de afgelopen week kopten de landelijke media met berichten als... Uh, Nederland beweegt steeds minder. Gezondheid belandt al snel op een vijfde of zelfs zesde plek. Uh, RIVM maakt zich zorgen. Nederlanders zijn flink minder gaan bewegen. Telegraaf steeds meer kinderen en jongeren krijgt uh, met diabetes type 2. Het AD vandaag. 1 op de 3 mensen kampt met leververvetting. De oorzaken te veel alcohol, te ongezond eten en te weinig beweging. Nou ja, ik was natuurlijk helemaal hot op de botel. Dus ik denk, uh, ja, Nederland moet in beweging komen en fitter worden. En zo kwam ik op fit20.nl uit. En daarvoor hebben we aan de telefoon Walter Vendel. Helemaal uh, gaan we naar de andere kant van het land in Hattem. Walter, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Benno. Goedemiddag. Nou, eh... Um... Walter, even laten we eerst uh, ja, fitter worden. Ik denk dat dat uh, super belangrijk is. Um, maar over Fit20 zelf. Um, wat, uh, wat gebeurt er bij Fit20? Ja, bij Fit20 kom je één keer in de week op afspraak... Uh, om onder persoonlijke begeleiding, één op één... of samen met een partner, vriend, vriendin... Uh, ...getraind te worden en dan train je eigenlijk alle hoofdspiergroepen... ...zodat je heel snel sterker, en fitter wordt en blijft vooral, want daar gaat het uiteindelijk uit. Ja, ja, vooral dat. En in zijn algemeenheid, Walter, uh, waar is uh, krachttraining allemaal goed voor? Ja, dat is iets wat nog steeds zwaar wordt onderschat... ...want er is nog oh. steeds zo'n soort idee van domme spierkracht, weet ja. je... ...maar eigenlijk moeten we dat helemaal herzien, want het is slimme spierkracht... Uh, dus alle vormen van spierkracht uh, en krachttraining dus, die daartoe uh, voor nodig is, zorgt ervoor niet alleen dat je sterker wordt, wat je een beetje kan vergelijken met pk's in de auto, zeg maar. Hè? Dus als ja. je meer pk hebt, kan je makkelijker inhalen. Ja maar uh, je metabolisme verandert hè? en dat, je noemde net al diabetes bijvoorbeeld, uh, heeft met bloedsuikerwaardes te maken. Maar op het moment dat je metabolisme verbetert die, en je doet krachttraining gaat ook heel snel je bloedsuikerwaardes verbeteren. En, dus het heeft veel meer impact op je gezondheid dan mensen zich bewust van zijn. Ja, ja. Krachttraining is uh, natuurlijk een, een algemene term, maar uh, jullie gebruiken als Fit20 geloof ik ook wel de term spierversteviging omdat uh, krachttraining ja. schrikt de dames nog wel eens af, want die denken dat er als een hulk uitkomen te zien. Ja, klopt. Dat is ook weer zo'n fabeltje. Uh, de meeste mensen die zulke kleerkasten worden, ...die doen daar wat extra dingen voor die uh, niet per se gezond zijn. Oh. Maar, uh, hè, dus, uh, maar uh, de, je wordt überhaupt alleen maar zo hulpachtig. De vrouwen sowieso niet snel. Dat is, en dan moet je daar nog de genetische aanleg voor hebben. En dat is okay. maar één op de 10 mensen, ook onder de mannen. Dus voor 90% van de mensheid totaal niet iets om bezorgd voor te zijn. Ja, ja, ja. Um... Je zegt het net al, diabetes 2 uh, dat, uh, kan verdwijnen door uh, bijvoorbeeld uh, krachttraining. Um, ja. hoe, maar hoe gaat dat dan? Ja, je, je, je, wat mensen niet weten, is dat je skeletspieren samen, is je grootste. Uh, clear die je lichaam heeft en die scheiden allerlei hormonen af en die zetten dus allerlei verjongende processen ja. uh, in gang want vro vroeger heette diabetes ouder ouderdomsuiker ja. en kreeg je met ouder worden alleen nu helaas krijg je het al bij tieners en dat komt omdat tieners van vandaag gedragen zich als de ouderen van vroeger oh. namelijk passief worden, zitten, uh, niks meer doen en op dat moment krijg je eigenlijk, uh, wat je kan zeggen, degeneratie van je lichaamsfuncties. En één daarvan, ja, dat zijn de welvaartsziektes, waaronder diabetes. Dat is eigenlijk omdat we te inactief zijn geworden. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Ja. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, ja, en het is natuurlijk ook weer, uh, hoe ga je dat doorbreken? Want je gaat niet meer wegdenken dat er iPads zijn en dat we allemaal veel zitten tegenwoordig voor ons werk. In plaats van meer lopers zoals vroeger. Ja. Uh, maar je kan wel uh, met kleine stapjes beginnen. En één hele belangrijke stap voor zeker mensen boven de 40... is gewoon zorgen dat je je spierkracht op pijl houdt. Omdat wat mensen ook niet weten is, vanaf je 25 ste gaat dat 1% per jaar omlaag. Zo. Als je niks doet. Dat is wat als je 10 en... jaar verder bent, hè? Dan ben je al 10% kwijt. Klopt. En als je dus geen topsport doet, dan merk je dat niet direct... Hm. Dus uh, mensen hebben niet in de gaten dat ze al 10% inhoud hebben verloren. Ja. En, hè, en 20 jaar verder 20%. Ja. Maar het betekent ook dat als je een ernstige ziekte krijgt of aandoening, dan heb je al veel minder in huis om het mee te lijf te kunnen gaan. Om ja. te kunnen weerstaan. Dus ik zeg ook wel eens, je moet spieren ook zien als de bumper op een auto. Het geeft hm. je een enorme veerkracht. Ja, ja, ja. En, en, en uh, uh, daarom wordt ook tegenwoordig aangeraden dat voor je een operatie gaat, om te zorgen dat je sterker wordt. Want het is bewezen dat als je sterker bent... herstel je veel sneller naar een zware ingreep. Ja. Even, over het, over, ja, sorry, even over dat bewij, ja. bewijzen. Um, ik, ik heb gelezen dat uh, krachttraining ook wetenschappelijk bewezen is. Dat het op die manier goed voor je is. Ja, ja absoluut. Er zijn, er zijn ontzettend veel onderzoeken. Gelukkig komen er steeds meer wij hebben er zelf ook één gedaan. Onder 15.000 van onze leden gedurende zeven jaar. Zo. En, en dat is onomstotelijk bewezen. Dat je met één keer in de week. Want dat was heel vaak een discussiepunt. Heeft één keer in de week wel zin. Hmm. En daarbij geldt ja zeker. Als je maar de kwaliteit uh, goed genoeg is. Want kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Dus dat geldt voor alle dingen in het leven. Maar ook voor trainen. Dus als je gaat krachttraining gaat doen, zorg dat je goed traint. Dat wil zeggen niet te zwaar en niet te licht, zodat je een resultaat krijgt dat opbouwend is. Ja, ja. ja dan pluk je de vruchten ervan. Ja. Zeg Walter, waar staat uh, de 20 van fit 20 eigenlijk voor? Ja, heel simpel, 20 minuten. Oh, dus, uh, 20 wij... minuten? 20 minuten, één keer in de week 20 minuten. En dan kom je weer op die kwaliteit van uh, kort kan. Toen ik dit begon, heel lang geleden, in uh, 2005... toen heb uh, ik me eerst de proef, uh, proefstudio gehad. En toen uh, reserveerden we een half uur voor de training. Maar het bleek toen dat we binnen 20 minuten eigenlijk wel klaar waren. Alleen, oh, I mean, dat gingen we gelukkig nog even nakeuvelen. Je weet het wel. Ja, ja, Of ditjes en datjes. Ja. Uh, maar toen ging ik ook even de mensen voorleggen van... Uh, nou, wat zou je nou fijner vinden als je één keer de week... 30 minuten zou trainen of één keer de week 20 minuten, en je krijgt hetzelfde resultaat. Wat zou je prefereren? Nou, dan weet je het wel. Nou, je weet het wel ja, precies. <lacht> Want het is heel bizar. Maar als je mensen vraagt, dan, uh, dat hebben wij gemerkt jarenlang al in al onze studio's. Van, als je mensen vraagt, heb je een half uur de tijd? Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben druk. En dan kan het gelukkig net psychologisch wel zo werken. Dat als je zegt, heb je 20 minuten, dan kunnen ze daar nog de ruimte voor vinden in hun agenda. Ja, ja. En ja, Dat is eigenlijk te gek van woorden... want je zou je gezondheid een veel grotere prioriteit wel. moeten ja, geven. Ja, ja. Maar wij hebben wel gemerkt dat uh, de training kan bij ons in 20 minuten plaatsvinden... En dat mensen dat uh, fijn vinden. Omdat ze ook nee, maar heel veel andere verplichtingen hebben in hun leven. Uh, mensen zijn gewoon druk. Ja, precies. precies. Goed, uh, Walter. Nou, we zijn aan het eind gekomen. Alweer aan ons gesprek. Uh, ik, ik lees hier nog even. V20 slow motion. Jullie noemen het ook wel weer een weerstandstraining. Dat vind ik ook wel een mooi woord. Uh, ja, ja, ja. En ja, ik toch. denk dat uh, mensen die uh, zeg maar sport haten ook wel bij jullie uh, terecht kunnen. Want die 20 minuten zijn dan eigenlijk zo voorbij. Hè? Ja, wij we, we hebben ook uh, klanten die zeggen, ja, ik vind het toch ook niet leuk, maar het is het minst erger van wat er bestaat. <laughs> Ja, precies. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Walter, dankjewel. Hoe is het weer trouwens in Hattem? Ja, ik ben bang net zo slecht als in Zandvoort. Ook regenachtig? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Heel maar, het is maar, regenachtig, heel nat. Goed, zo goed. Nou, wij gaan zo naar het weerbericht uh, hier in Zandvoort toe. En uh, Walter, nou, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. En uh, heel fijn weekend daar in Houten. En graag tot de volgende keer. Ja, afgesproken, Benno. Goed. En ook een fijn weekend daar. You, dankjewel, dag. Nou, we spraken mm. 9 minuten over in 20 minuten fit te worden. Oké, okay, ja. Ja, mooi hè? Jij ja, hebt het bijgehouden. Ja, ja zeker. Is... Helemaal goed. Ja. Nou, dankjewel daarvoor, Walter. I'm going on in the summer feel There's no one to save me. This all nothing really go away You're driving me crazy.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 And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 Mooi hè? deze van uh, Louis Capaldi en Someone you Love. Ja, en dan gaan we naar uh, de nieuwe muziek, hier dus Jack Harlow. I'm vanilla baby, I'll choke you, but I ain't no killer baby. She's 28 telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla baby. And the thing about your boy is... I don't like no whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right, whip your loving on me. Young J-A-C-K-A-K-A -K -A -K -A. Rico like Suave, Young Enrique Speaking at A-K-A She's an alpha but not around your boy She get quiet around your boy, hold on Don't know what you heard or what you thought about your boy But they lied about your boy Going dumb and it's something idiotic about your boy She wearing cheetah print That's how bad she won't be spotted around your boy I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your lovin' on me, baby Whip your lovin' on me I'm Vanilla, baby Choke you, but I ain't no killer, baby She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like Skiller baby And the thing about your boy is I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your loving on me, baby Whip your loving on me, Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y -S He sharp like barbed wire She stole my heart, then she got archived I keep it short with a... Lord Farquahar. All the girls in the front row. Hey. All the girls in the barricade. Hey. All the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out. pick everything hey. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet, stand up and dance. I see And all the guys Can't in the back waiting on the next track. You your Cut your boy me, a little baby. slack. It's young Jack.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 Ja, het draait allemaal om de muziek, uh, Benno. Dus, oh. uh, ja, zeker. We gaan nog een uh, lekker plaatje draaien. Dus zo dadelijk het weer. Nou ja, ben je korter en krachtig waarschijnlijk met de zin of niet? Uh, nou, nee. nee. Nee? Je hebt toch wel een bepaalde uh, erover voor, voor de komende week wel, ja. Oké, oh, oké. Okay, ja, oh, okay. ja. Ik ben heel erg benieuwd. Je hoort het zo dadelijk hier bij CFM allemaal een hele goede middag. Hier is d D-Train. What would you be without song? How would you bring without your music? What would you do without song? People often ask me, Can I climb a mountain top? Collega Jolande Verstegel was vanmorgen een spannende ochtend uh, Benno. Want uh, ja, ja, ze zat uh, voor het eerst uh, zelf de plaatjes uh, op te zetten in plaats van Wilco. Uh, die had even een weekendje vrij. En, de, deze heel goed en heel leuk. En uh, ja, speciaal voor uh, draaide ik uh, deze single van de d Train. Want uh, daar kwam ze mee. Hè? De single Music hoorde je uit uh, de jaren 80 inmiddels uh, precies half drie. Goedemiddag, en dat betekent tijd voor het weer. Nou, kijk naar buiten. Weinig weer, hè? Weinig weer, hè? weer, Bleh. Vanmiddag valt er 8 mm water hier in Zandvoort. En uh, we hebben een uh, zuid zuidoostenwind van 5 boven. 0% kans op zon. Dat is ook wel wat, hè? Dat zie je eigenlijk ook nooit. 0% hè? Bij Wim gettenbach gelezen was het trouwens. Uh, de, ja, dat, dat ben ik weer. 7,6 of 6,7 graden. Dat, oh ja, nou, de, de, de, het is wel koud, hè? He? Het is wel koud, ja, ja, ja. ja. Um, eens even kijken. Nou, vanavond uh, wordt het gek genoeg warmer. De wind die draait naar west-zuidwest en trekt aan naar 6 boven. En dat gaat minder regenen. Zelfs droog. En vannacht wordt het nog warmer, wordt het 13 graden. En het blijft qua wind precies hetzelfde en ook droog. Morgenochtend, ja, dan staan we weer, uh, weer een hop water te verwachten. Maar we komen er landelijk gezien dan uh, wel weer genadig vanaf. Het KMI voorspelt morgen tussen de nou, maximaal 10 mm water... en in Zandvoort wordt 4 mm water verwacht bij een west, eh, zuidwestenwind. 6 boven 15% kans op zon... En uh, ja, dan, dat wordt echt niet beter. Ja, Sinterklaas komt om 12 uur. Dus, ja, waar ook alweer? Ja, bij de rotonde. Bij de rotonde. Hij wordt uh, via de boot uh, wordt hij aan land oh, gebracht. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. De kaderim uh, uh, brengt hem aan boord. En dan om half één uh, is hij in het uh, dorp. Uh, ja. En dan wordt hij toegesproken door de burgemeester en Lana Lemmens. Oh, gezellig, gezellig. Nou, maandag uh, wordt het maximaal 12 graden en minder regen. De wind blijft hetzelfde uit dezelfde hoek, west uit west 6. En uh, ook weer 15% kans. De dagen daarna, dinsdag, woensdag en donderdag... De, verwacht men eigenlijk zo goed als droog. De wind draait richting noorden, of tenminste... nee, ik moet anders zeggen, hij is gewoon wisselvallig. En het gaat minder hard waaien. En dan eind van de week dan begint het weer te regenen tot 3 tot 5 mm. Over een week is het dus eigenlijk weer hetzelfde weer als vandaag. Nou, dankjewel, Berno. We zijn weer blij met je. Ja, ja. Wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard ook op onze eigen CFM app. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan in de Play Store. Gratis beschikbaar. Dat was het weer. Inderdaad, dat was het weer. Nou, regen en heel weinig zon. We moeten het er voorlopig even mee doen. Muziek nu op de Zandvoorts Radio. Hier is uh, Human Nature. Oh, And yeah. Op deze regenachtige zaterdagmiddag door de IWF, oftewel Earth Wind en Fire Fantasy. Nou, uh, Benno. Ja. Uh, ja, we kregen van de week een bericht binnen en dat ging uh, over de dood. En uh, met name over uh, hoe mensen hier in Noord-Holland uh, praten uh, over uh, de dood. Want uh, ja, het hoort er nou eenmaal bij natuurlijk. Ja, nou ja, de kop was Noord-Hollanders terughoudend om de dood bespreekbaar te maken. En toen dacht ik nou, dat is een leuk onderwerp voor een zaterdagmiddag. Ja, gezellig. Met, met Rob. En, uh, want ja, uh, laten we ons steekje dan maar bijdragen om het wel bespreekbaar te maken. En dat doen we samen met uh, Leonie Kolen. Leonie, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de locatiemanager van het crematorium en uitvaartcentrum Waartse Londen in Hierugowaard. Ja, dat is helemaal correct. Uh, voor de Dela. En waar staat Dela eigenlijk voor? Uh, ja, Dela betekent letterlijk draagt elk lasten. lasten. Oh, een, en, een mooie titel eigenlijk. hè? Ja, mooi. hè? Het ja. is in uh, 1937 door een, uh, een groepje mannen in Eindhoven die vond dat iedereen recht had uh, op een uh, waardig afscheid uh, is. Uh, zo is Dela ontstaan en is een coöperatie. En uh, nou, dat, uh, dat draagt elk anders lasten. Dat, dat nemen we nog steeds met ons mee en uh, dat vertalen we naar de tijd van nu. Ja. En uh, inmiddels 3 miljoen leden. Dus uh, wat dat betreft worden die lasten wel uh, goed gedragen, denk ik dan. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. Leonie, uh, ja, er is een, uh, de Dela heeft uh, opdracht gegeven tot een nationaal onderzoek naar de dood. Waarom eigenlijk? Ja, wij zijn eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in wat, uh, ja, hoe mensen daarnaar kijken en wat de ontwikkelingen zijn. En natuurlijk zien we die ook op onze locaties door het land heen. Uh, en het is ook mooi om te zien dat er regionaal best wel verschillen zijn. En zo'n onderzoek helpt dan om uh, inzicht daarin te krijgen en te kijken van goh, uh, sluit dat aan bij wat wij zien. Uh, zijn er ontwikkelingen waar we uh, wellicht wat mee kunnen? Uh, en uh, zo'n onderzoek is daarom altijd goed en, uh, en mooi om uh, te zien hoe mensen daar uh, naar afscheid nemen kijken. Hoe ze met de dood omgaan, hoe ze er wel of niet over praten. En uh, ja, dat is mooi om dat in zo'n onderzoek dan uh, te toetsen. Ja, precies. En, uh, en zijn er grote regionale verschillen? Nou ja, wat, wat, uh, als je naar Noord-Holland kijkt, hè, uh, waarin, uh, vooral, wat mij vooral opviel, hè, dat er dat, dat wel over de dood gesproken wordt... ...dat dat redelijk in lijn zit met uh, de rest van Nederland. Ja. Maar dat het bespreken met je, met je kinderen, dat dat uh, wat lager scoort, zeg maar. Mm. En uh, uh, we hebben twee jaar geleden contact gezocht met een school in, uh, in Ursem... Om een lesprogramma op te starten. met een bezoek aan ons crematorium. En uh, de directrice was heel enthousiast uh, daarin. Die had zoiets, ja, dat is onderdeel van. Hè, ook leven. En uh, ja. laten we daar aandacht aan besteden. En toen hebben we heel zorgvuldig eerst de docenten. En dan merk je dat ook in de docentengroep. was best wel wat van. oh, moeten we dat dan doen? En ik vind het spannend. Mm. Uh, en die zijn bij ons op locatie geweest om te kijken. Er kwam ook wel wat emotie los. Ja, Vervolgens ja. hebben we uh, met ouderen van school hebben we een rondleiding gegeven. En grappig is dan om te zien... dat zowel ouders als docenten... bijvoorbeeld de overruimte... en onze verzorgingsruimte eigenlijk heel spannend vonden. En zoiets hadden van... moeten we dat de kinderen laten zien. Ja. En uh, op de dag zelf dat de kinderen... Uh, bij ons uh, te gast waren... zie je dat kinderen heel... Uh, makkelijk die ruimtes inlopen. En zeggen, oh... En vertel eens, hoe heet wordt die over dan? En, en een verzorgingsruimte, vragen stellen van... Goh, ik zie hier een krultang. Het lijkt wel een kapsalon. He? En uh, dat de directrice ook aangeeft... Goh, wat ben ik trots op de kinderen. Want uh, wij doen misschien wel te spastisch... ...dat ja. kinderen nog niet zo... Hij, die daar eigenlijk heel onbevangen naar Precies. kijken. Ja. Ja. En dan is het ook mooi dat je... Ja, daar dat, ...dat onderdeel is van een stukje opvoeding... En, uh, en dat is ook wel een beetje waar we op mijn locatie ook wel, we organiseren veel evenementen omdat het belangrijk is vind ik dat mensen er gewoon wel eens over praten. En dat hoeft niet elke dag te zijn. Mm. Maar het helpt. Wij zien als ze dan wel eens komen voor een afscheid. Zo'n week is vaak emotioneel beladen. En als er dan weinig over gesproken is maakt dat het eigenlijk wat lastiger. Ja. En uh, door er wel over te praten en met je ouders of met je vrienden of met je partner. Ja, kun je uh, als het niet zo beladen is kun je, kun je daar makkelijker gesprekken over voeren. En dat helpt uiteindelijk dan weer... In zo'n week van afscheid en ook in het doorgaan met leven. Ja, en, uh, ja. en dat is ook waar Dela wel voor staat, hè, dat, dat doorleven. En op, uh, ja, men zegt ook vaak tegen mij, goh, heb je verdrietig werk. Maar bij ons op locaties wordt ook het leven gevierd van iemand. Ja, wordt precies. Wordt geproost. Ja, en, ja, ja. Uh, ja. En dat is mooi, hè, dat die ontwikkeling er is. Ja. Hè, en ook de diversiteit in manieren van afscheid nemen. Ja. Hè, waar je twintig uh, jaar geleden veel uitvaart hetzelfde waren. Het grapje met de cake komt altijd voorbij. Mm. Nou, ik kan je vertellen, bij ons wordt weinig cake nog geserveerd. Okay. Wordt heel veel getoast, geborreld, oh. Oh. Uh, met een bittenbal. Uh, en ja, ook geproost op het leven van, van iemand. Is ja, dat is ja. mooi. Maar even terug naar het lesprogramma, Leonie. Dat, uh, ik... een, uh, jij zit in Hero ik neem aan dat het lesprogramma draait in jouw regio, Noord-Holland-Noord. Maar um, of is dat inmiddels uitgerold over de andere delen van Nederland? Ja, er zijn ook collega-locaties die, uh, die ook uh, hiermee bezig zijn. En, uh, ook omgeving Haarlem? Uh, Haarlem, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik ben okay. in het zuiden van het land. Er zijn een paar collega's daarmee bezig geweest. En ik weet dat ik net, uh, toen ik net bij Dela in dienst was... was er uh, een landelijke open dag waar... Uh, ...kinderen centraal stonden... ...en toen is ook het Jeugdjournaal... ...en Rijtrakkers geweest, het crematorium... Oh, ja, ja, uh, dus, ja. ...dus er wordt wel meer mee gedaan... ...maar ja, je hebt ook aansluiting... ...in dit geval uh, bij ons Sam ...die directrice is enthousiast... Ja. ...en volgend jaar maart... Uh, ...komen ze weer met groep 7 en 8... ...en die heeft het nu gewoon... Structureel in de lesprogramma opgenomen. Oh, ja. en, uh, Leuk. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, ja, zeker. Nog even over uitvaartvoorkeuren. Um, mm -hmm. Het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat creme, uh, cremeren, cremeren eigenlijk afneemt. Klopt dat? Ja. Dat komt nog ja, uit het onderzoek, heb ik dat goed begrepen? Ja, je ziet de kleine verschuiving. Hè? En in Noord-Holland wordt ook nog wel veel begraven. Mm. Uh, in, de, in de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld. natuurbegraaf is een nieuwe vorm. Hè? Ja. Die, uh, in Alkmaar is ook een natuurbegraafplaats uh, geopend. En wij zien ook wel die verbinding met de natuur. Dat zien wij ook wel terug. We hebben een buitenaula. En ik zie eigenlijk de afgelopen jaren uh, steeds vaker dat mensen kiezen voor een afscheid buiten. En uh, we hebben prachtige boomstammen, heel organisch... Uh, en waar mensen lekker buiten uh, met elkaar uh, eigenlijk heel informeel afscheid nemen. Ja. He, dus uh, natuur geeft ook troost, denk ik, in heel veel gevallen. He, dus er, er zijn, he, het sluit eigenlijk al aan wat, wat ik net zei... He, dat... Eigenlijk, ieder mens is anders. En wat je ziet is dat er ook nu gekeken wordt... van goh, wat past bij de persoon van wie we afscheid nemen. En ja, daar komen wat meer vormen in. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, we zijn weer een beetje wijzer geworden, Leonie. Dankjewel. Okay. En uh, het okay. is leuk dat wij in ieder geval met elkaar... heel gemoedelijk over uh, afscheid nemen en de dood hebben kunnen praten. Dat is, uh, ja. dat is dus ook altijd fijn. Ja. Um, kunnen mensen... is ook hè, wat jullie doen, hè, door er aandacht aan te besteden. Precies, precies. Uh, kunnen ja. mensen zich nog ergens dit onderzoek terugvinden? Ja, het is op de Dela-site terug te vinden... En uh, mijn verhaal staat ook op LinkedIn uh, op, de, op de site van Dela. En daar vind je ook een link naar het onderzoek, zeg maar. En ook daar uh, hoe uh, ja, verschillende provincies de uitkomsten daarvan zijn. Oh ja, ja. oké. Okay. Goed, hartstikke fijn. Dankjewel voor de bijdrage aan dit programma. En uh, graag tot de volgende keer. En heel fijn weekend verder. Ja, jullie ook. En een ja. goede uitzending. Dankjewel. Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag. Ja. Dankjewel, uh, Leonie, inderdaad, uh, voor uh, dit onderwerp. Leonie van uh, Dela spraken wij. En uh, ja, zij geeft uh, ook aan uh, Benno dat je ook uh, kan uh, proosten op het leven. Ja, inderdaad. Dat dat uh, belangrijk is. Ja. dacht ik meteen aan die plaat van uh, Guus Meeuwers oh, ja. van een aantal jaren geleden. Proosten op het leven. Laten we proosten op het leven. Yeah, oh. Dat geeft Leonie ook goed aan van de Dela. Inderdaad, na afloop wordt er ook geproost op het leven... na een begrafenis of crematie, Benno. Jazeker. Ik zou zeggen, proost. Proost bij deze. Ja, ja, ja. Nou, vertelde ik net dat de Sint om 12 uur ja, aankomt hoe morgen. Hoe kom je erbij? Hoe kom ik erbij? Want het is toch echt... 11 uur. Ja. Zo staat het op. Sint... Wie zou dat niet weten? Sintinzandvoort.nl. Kijk, de... om 11 uur komt hij morgen aan uh, bij de rotonde uh, en dan wordt hij weer uh, via de boot, hè, met uh, de KNRM, uh, ja. komt hij aan uh, op het uh, land. Om 11 Precies. uur dus. Uh, ja, ja, ja, helemaal uit Spanje. Ben, ben je helemaal klaar voor de verkiezingen trouwens? aankomende wel, ja, ja, ja, ja. Ik ben helemaal... Uh, ik ben er klaar mee. <laughs> klaar mee, klaar voor? Het is, het is gelukkig al honderd stappen lopen van mijn huis naar het uh, stembureau. Maar uh, anders... Uh, nee, ik ben er helemaal in verdiept. Uh, Een heel, heel programma van één partij heb ik doorgenomen. En, uh, dat is jouw keuze. Uh, dat is mijn keuze. Zo uh, so, sociaal mogelijk. Uh, nou, nou hebben wij Sandvoort uh, kiest uh, in Sandvoort. Ja. Vanmorgen al het verkiezingsdebat uh, bij ons op de radio. Ja, was leuk. Maar uh, ja, Roy was uh, ook uh, op stap voor Sandvoort uh, Insight. En hij sprak afgelopen woensdag uh, diverse mensen op de markt. Dat is echt uh, de moeite waard om dat even terug te horen. 22 november is het weer zover. De verkiezingen komen er weer aan.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 We, weten jullie het al? Ja, Clemens weet het. Onze oude melkboer. De melkboer. Clemens? Ja, ja, dat is. Meneer, je... weet u het al? Nee, nee, weet jij het wel? Ja. Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik heb geen idee, jongen. Nee? Peter, nou, sta jij er niet op, Peter? Peter? Nee? Nee, de oudere partij staat er niet op, hè? <laughs> Als zandwoorden zou ik gaan voor Marco. Nee? Marco Deen. Dus uh, vier. Ik weet het allemaal nog niet. Maar ik denk dat Zandvoort er met mij ook nog niet. Maar ga vooral stemmen. 22 november, de verkiezingen. Ga naar die stembus. Mooi hè? Afgelopen woensdag was Zandvoort ja. uh, inzijd op de markt. En uh, ook uh, wethouder, oud-wethouder Peter Kramer uh, was uh, daarbij aanwezig van uh, de oudere partij. Nou, straks gaan we nog meer van die straatinterviews horen, Benno. Leuk, hartstikke leuk. Zeker. Ik ben benieuwd wat de mensen zeggen. I zeker. Nou, we gaan eerst tussendoor eventjes luisteren... naar de nieuwe single van Akda en Munnik Tot zo na drie uur. Als ik zeg dat ik het terug heb, zeg jij, ja. valt toch best wel mee? Je doet het werk dat je leuk vindt, toch? Ik zeg, leven jij 02. Zeg ik waar, maar het is heel veel soms, zeg jij. Ja, ja soms maanden. Nee, Brein, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven, hé, hey, daar doe je het toch voor. Ik ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Ik ken mijn jongste toch, steeds Oh, ze is de hele school al door. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer mijn leven. Komt er nauwelijks tussendoor?